Lief van Tijn met het NOS Journaal. In de deelstaatverkiezingen van Mecklenburg-Vorpommern... heeft de rechtspopulistische AFD volgens de exitpols gewonnen... van de CDU van bondskanselier Merkel. De AFD haalde 21 procent van de stemmen tegen de partij van Merkel, 19 procent. Dat is pijnlijk voor Merkel. Haar kiesdistrict ligt ook in Mecklenburg-Vorpommern. Het is voor het eerst dat de AFD meedoet aan verkiezingen in een Duitse deelstaat. De grootste winnaar van de verkiezing lijkt vooralsnog de socialistische SPD te zijn. De partij van vicekanselier Gabriel haalde volgens de Pols 30,5 van de stemmen. De campagnestrijd werd gedomineerd door het vluchtelingendebat. Ongeveer 1,5 procent van de inwoners van Mecklenburg-Vorpommern is vluchteling, en dat is minder dan in de meeste andere deelstaten.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 De autoriteiten in Singapore melden dat er 27 nieuwe gevallen van het Zika-virus zijn vastgesteld. In totaal telt Singapore nu ruim 240 besmettingen. En er is geen verband met de virusepidemie in Zuid-Amerika. Het betreft hier een infectie door een mug uit de eigen regio. En een klein Catalaans dorpje krijgt de eerste Johan Kruijfstraat ter wereld. In dat dorpje, met minder dan 100 inwoners, wordt op 9 september het straatnaambord onthuld. De straat is een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners. Die kijken daar samen naar de wedstrijden van voetbalclub FC Barcelona. Johan Cruijff overleed op 24 maart. Het weer, verspreid over het land vallen er nog wat buien, plaatselijk met onweer. De loop van de avond nemen die af. Morgen wisselend bewolkt vooral in het binnenland nog een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek.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 Het is zondagavond. Het is 7 uur en dat betekent wederom tijd voor CFM Klassiek. Vandaag hebben we na de openingsstukken een speciaal thema, namelijk de stukken die door de groep Exception verpopt zijn. Gaan we vandaag de originele uitvoeringen van draaien. Maar eerst hebben we wat anders. Een overblijfsel van de vorige uitzending. Carl Orffs Carmina Burana, Fortuna Imperatrix Mundi, oftewel O Fortuna. We wordt een uitvoering van Anima Eterna, Collegium Vocale Gent, Cantate Domino... en dat allemaal onder de leiding van Jos van Immerzeel. We gaan nu naar de componist Gustav Mahler. En van hem gaan we beluisteren de Totenfire. En dat is een uitvoering van het Orchestra of the Age of Enlightenment... onder leiding van Vladimir Jurowski. Uit das Lied einen varenden gezellen van uh, Gustav Mahler. We gaan door met Jean Sibelius en uit zijn toongedichten, oftewel toonpoems, gaan we een prachtig stuk draaien dat heet Tapiola Opus 122. Het wordt uitgevoerd door het Göteborg Symphony Orchestra onder leiding van Nema Jarvi. Jean Sibelius Tapiola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 En u krijgt er een prachtige uitvoering van, namelijk van het Philharmonia Orchestra, onder leiding van de grote ster-dirigent Herbert van Karajan. <tiediging> De symfonie van Ludwig van Beethoven C-mineur, opus eh, 67. We draaien muziek eh, die eh, door Exception eh, verpopulariseerd is en daarvan de originele. We gaan nu door met Aram Kachaturian, Russische componist en eh, een van de grote hits die Exception had en ook nog andere artiesten was natuurlijk de beroemde Sabeldans, de Saber Dance. Uh, de uitvoering is, en het orkest wordt niet vermeld in de historie, maar wel uh, de dirigent. En dat is Arthur Fiedler. Van hem dus, en van Kaciaturian, de Sabeldans.